4 uur. met het NWS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer reageert zoals verwacht kritisch op het gepresenteerde regeerakkoord. De PVV is verbaasd over de aangekondigde lastenverzwaringen. Zoals de btw-verhoging. GroenLinks zegt dat de rijkste mensen het meest profiteren. En is, net als de Partij voor de Dieren, sceptisch over de klimaatplannen. De SP en PvdA zeggen dat de coalitie bedrijven belangrijker vindt dan gewone mensen. En volgens 50Plus gaan ouderen er enorm op achteruit. DENK vindt dat de coalitie meer had moeten doen voor lage inkomens en de SGP mist een aanpak van de huidige euthanasiepraktijk. Forum voor Democratie is boos dat het referendum wordt geschrapt. Over zeker zeven scholen is een valse bommelding gedaan. In Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Haren en Maastricht. Een aantal scholen is daarom ook ontruimd geweest. Zo is in Utrecht de Hogeschool voor de Kunsten op het Janskerkhof ontruimd... en voor de zekerheid ook een gebouw van de Universiteit Utrecht ernaast. In Den Haag, Eindhoven, Maastricht en Haren zijn internationale scholen ontruimd. De politie onderzoekt alle valse bommeldingen. In Amersfoort worden dit jaar extra veiligheidsmaatregelen genomen op de kermis eind deze maand. Er komen hekken, camerabeveiliging en extra bewakers... Vorig jaar braken de rellen uit en werd met vuurwerk in steden naar de politie gegooid. De kermis werd toen stilgelegd. Een aantal omwonenden van het plein zijn bang voor nieuwe ongeregeldheden. Ze willen dat de kermis op een andere plek wordt gehouden... maar de burgemeester vindt dat te ver gaan. In de WK-kwalificatiegroep van Azië heeft Australië gewonnen van Syrië. In Sydney won de thuisploeg na verlenging met 2-1. Australië is door naar de play-offs en speelt daarin tegen de Verenigde Staten... Panama of Honduras... De winnaar daarvan gaat naar het eindtoernooi in Rusland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het bewolkt, maar wel grotendeels droog. Het is vandaag zo'n 16 graden. Morgen is het iets warmer en er staat ook iets meer wind. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen in de Randstad. Bij Amsterdam loopt het vooral nog vast door een ongeluk op de A10, de A10 West richting de A10 Zuid. Tussen Sloterdijk en Knoppen de Nieuwe Meer, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de weg is weer vrij, 20 minuten vertraging. Daardoor is het vastgelopen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoppen de Nieuwe Meer staat 5 kilometer. En ook dat levert je zo'n 20 minuten vertraging op. A1 Amsterdam Amersfoort, als vanouds langzaam rijden tussen Hilversum Noord en Bunschoten over 7 kilometer. Een kleine 10 Minuten extra kost je dat nu. En op de A16 rotterdam breda bij Dordrecht 7 kilometer. En dat levert zo'n 5 minuten vertraging op. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 3 en de A28 naar Utrecht voor knobend reinsweer 2 kilometer. En op de N44 Wassenaar-Den Haag en bij Wassenaar ook 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 So don't stop, stop, stop, stop So just dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, just dance, dance, dance, I guess I'm the so just dance, dance, dance, dance, En Justin Timmeleek hier op CFM Zandvoort. En, uh, leuk dat u luistert naar een nieuwe aflevering van Muziek Boulevard uh, Live natuurlijk. Mijn naam is Roy van Buuringer en uh, ik presenteer de dinsdag editie van Muziek Boulevard Live. Hier op CFM Zandvoort, de gezelligste hits, komen we voorbij natuurlijk hier op uw lokale zender. Heeft u verzoekjes, bel dan 023-573-0393, nogmaals 023 5730393. Zoals u weet heeft deze uitzending ook altijd vaste items natuurlijk. Buiten dat wij de artiesten natuurlijk bellen vandaag. Uh, bellen we met Ricardo Rossin. En uh, Ricardo heeft een uh, nieuwe single uitgebracht. En Danny Braaf ook over zijn nieuwe single. En Danny Braaf kent u allemaal van het programma Bloed, Zweet en Tranen. Deze man heeft zo'n mooie rauwe stem. En uh, daar gaan we zo meteen zeker ook over praten natuurlijk tijdens deze interview met Danny Braaf. En dat rond de klok van... Kwart over vijf. In ieder geval dan bellen wij met Danny Braaf. En dan rond half acht stoppen we de uitzending. Even een half uurtje eerder. Vanwege een eerdere werkzaamheden van mij. Dus dat uh, houdt het op. Maar in ieder geval al komende anderhalf uur gezelligheid op uw radio. En dat doen we nu met voor jou van Yves Berense. Dus heeft u verzoekjes 023 573 0393. Maar niet voor mij. Want wat is er veel? Voor jou hier op ZFM Zandvoort van onze eigen Yves Berensen. Hartstikke gezellig. Hij gaat lekker, hij gaat goed. Hij zit ook met druk in de studio. Is hij bezig met zijn nieuwe plaat. En uh, hoe hij gaat heten, dat hoort hij natuurlijk vast wel binnenkort. En hier ook op de radio. Want wij volgen Yves Berensen natuurlijk op de voet. Ook hier bij Muziek Boulevard Live, hier op de dinsdag avondmiddag. Eigenlijk middag nog. Hè. De laatste twee uurtjes van de middag. We sluiten de middag af tenslotte. Maar dat komt omdat we natuurlijk net verhuisd zijn na de middag. In ieder geval, u luistert nog steeds naar CFM Zandvoort. We gaan luisteren naar het volgende plaatje. En dat is Jeroen van der Boom met Lach.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 altijd goed, zolang het komt van binnen. Want dit is jouw moment, laat zien dat jij er bent. Dag weet het beste uit jezelf te halen Nee, je bent hier nooit alleen We dansen altijd om jou heen Dus kom op en weet dat jij zult stralen Dans op het ritme van je hart Op het ritme van je hart Jeroen van der Wouw met Lach hier op uh, ZFM Zandvoort. Jouw lokale omroep uh, van deze regio natuurlijk. Heeft u uh, verzoekjes bel gewoon 023 573 0393. En dan nemen wij op en dan vragen wij wat u wilt wat u wil horen. En dan draaien we dat speciaal voor u. En als u wat wilt zeggen op de radio kan dat natuurlijk ook. Ik uh, kwam uh, van de week op het bericht uh, bij oh, op uh, Facebook. En uh, nu ook op, uh, op Instagram uh, het bericht van Rudy Nicola. En dan denkt u thuis, Rudy Nicola, wie is Rudy Nicola? Nou, Dat is een oud CFM collega, daar pre ik presenteerde ik uh, een paar jaar geleden nog uh, entertainment you mee. En daarvoor, hij presenteerde zelf ook uh, zondag in Kennemerland. En uh, ja, het gaat heel goed uh, in de radiowereld met Rudy. Want Rudy is uh, ja, van, uh, van, de, uh, van de Radio 538 school, is hij uh, verhuisd naar... Weld FM. Dus dat is best wel een leuke... leuke job die hij heeft gekregen. Hij gaat elke maandag tot en met donderdag... presenteren. Van vier uur... tot uh, zes uur. En uh, ja... dan moet u natuurlijk wel op de dinsdag ons luisteren. <laughs> nee hoor. Als u naar Rudy wil luisteren... moet u dat ook lekker doen. Maar in ieder geval... op WeldfM FM gaat hij uh, presenteren. Hartstikke leuk. Het is hem gegund. En ik hoop dat deze jongen... heel erg ver gaat. Want het is wel een... radiotalent. Echt waar. Rudy... Nicola, onthoud hem dames en heren. En wij gaan naar, luisteren naar de volgende... plaat. En... Uh,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 My call is what you call.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 Michael Nobbel hier op ZFM Zandvoort. En een grote vriend natuurlijk van de show. Heel altijd heel erg gezellig. Ook als hij in de studio is. Vorige keer in hij mee. Ook altijd heel erg leuk. Zometeen gaan we natuurlijk bellen met het eerste artiest van deze uitzending. Ricardo Bossin. En Ricardo Rossing die, die gaan we natuurlijk alles vragen over zijn nieuwe single. Heb je ook vragen voor Ricardo. Kan natuurlijk bel gewoon 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393.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 I'll sit you Geluk komt niet vanzelf, dus luister naar wat ik vertel. Die jij zo kan houden van mij Teken om liefde die er toch niet is hebben nooit meer dat ondraaglijk gevoel Dat zo na diep van binnen Als je haar zo meest Never, nooit meer mag je mij laten gaan Een leven alleen, dat kan ik niet aan Het was al veel te lang doelloos mijn hart zo gevoelloos Kan houden van mij En replay hier op CFM wordt Altijd gezellig, natuurlijk. We zouden met uh, Ricardo bellen, maar uh, zijn telefoon schiet in voicemail. Dus het is even afwachten of hij zo meteen zijn telefoon nog opneemt. En anders uh, bellen we hem later gewoon nog een keertje terug. We gaan uh, luisteren naar het volgende plaatje. Dat is Vrienden voor het Leven van Danny de Munk. Vrienden voor het leven hier op CfM Zandvoort. Helaas zeg uh, men dat uh, heel erg snel en gebeurt dat niet uh, heel erg vaak. Dat je echt vrienden voor het leven hebt. Maar meestal heb je er maar één in het leven. Je beste vriend, je beste maatje. Maar uh, ja, het is natuurlijk natuurlijk uh, voor ieder voor zich natuurlijk. Leven, dat doen we natuurlijk uh, allemaal. Mensen, uh, het is uh, tijd uh, voor het volgende plaatje natuurlijk. Dus let me entertainment. Dat is altijd een uh, slogan van mij hier op de radio geweest. En zelfs toen de tijd van Entertainment View hadden we dat in onze jingeltjes zitten. En dat is het volgende plaatje: Let Me Entertainment View van uh, Robbie Williams. Zag ik je lopen, en ik dacht: Oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven, en jij op de oeh, oeh. Oké, En we liepen samen verder, en ik dacht: Oeh, oeh. Hey, was er bijna iets? Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hey! Hoe zijn we hier land? Oeh, oeh. En de handen En ik en dacht, zingen. Oeh, oeh. Was oe, het fijn en zo goed. goed. Deze morgen in imparaat, gewoon een beetje Ik zie de meest mooie van Op een boel hoog hakken en Weet niet wat ik zeg, moet. Ik zeg, bonjour, zo moe, na moe Maar noem stelt u echt te wel? En zij zegt, je suis Nederlander Maar sexy als ik dacht. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey. Weet je wat het is? Ik heb geen goede moes, maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe. En ze kan het niet laten. Hey. Ze kan het niet laten. Weet je wat het is? Zij komt naar me toe, ze vraagt waar je lekker. Wat denk je nou aan het doen? En, en ik ga het niet laten sıf, ik, het niet ik ga het right. niet laten Een beetje Ik zeg weet je wat het is hey. Ik voel me sexy als ik dans Ja ba, ba, ba. Ik voel me sexy als ik dans hey, hey, hey, hey. Ik voel me sexy als ik dans Ik voel me sexy als ik dans Sexie als ik dacht, gooi, gooi jij je, je haar los, zing met je huippel naar het lunchen als ik dacht, dan ik mijn hand om. ga we voeten oh, zo. de zon, als ik dacht, gooi jij je, je op, haar op, los, zing oh, met je huippel en het als ik dacht, yeah. oh. Ze zegt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar, terwijl ik nu alleen maar denk. Als hij is heel de wereld, zeg maar wat je wil dan. Als daar dan word ik stil, bang. Dus zeg maar wat je wil dan. Wil dan, wil dan word ik stil, bang. Stil, zeg er mee! Ik neem je mee. Ik neem je mee, op reis ik neem je mee. Naar Rome, naar Parijs. Je blijft misschien nog goed totdat je weet waar ik ben. And as music is like you see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 Ik krijg eens de kans om hem af te kondigen. Graag het nog weer verder. Dames en heren, dat was zijn eigen huis. Van René Froger die natuurlijk hier op CFM verantwoord. Die uh, per ongeluk uh, achter de toppers kwam. Maar dat maakt niet uit. Altijd een gezellig liedje, natuurlijk. We gaan uh, snel door naar het volgende liedje. En dan proberen we het uh, tweede uur lui, te, lui, uh, te bellen met uh, Danny Braaf van. Uh, zweet en tranen hier op CfM Zandvoort. Hij heeft uh, meegedaan aan het uh, programma Bloed, zweet en tranen. Dat is misschien wel handig om bij te zeggen. In ieder geval heeft u vragen aan bel gewoon 023 573 Dat is onze CfM telefoon. En dan kan u een vraag stellen aan hem als u dat wil. Dus dat zou heel erg leuk zijn. Dus bel gerust eventjes als u een vraag voor hem heeft. Zometeen in ieder geval het tweede uur. Danny Braaf hier op CfM Zandvoort. Wij gaan luisteren naar het volgende plaatje. En, en dat is Ik heb je lief van uh, paddelheeuw.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 Con sueño parecido, no volverá más. Y me pintaba la mano en la cara de azul. Y de improviso al viento rápido me llevó. Duze toekada solo para